Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de erdtensoep gedaan? De luitenant geaffecteerd zei, wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar raasehokjes. Geef acht rechtsrechte lui, wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op! de ertesoep gedaan. Hè? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie die heeft de te laten staan. Wie heeft er suiker in de ertesoep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten. Zij straf het hele stel ga in het zwaantje eten. En schokkende de heide door zonder de kompie in koor. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de de te laten staan. Wie heeft er suiker in de ertjes op gedaan?